Nagorno-Karabakh is een Armeense regio binnen Azerbeidzjan die zich bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 onafhankelijk verklaarde. Armenië en Azerbeidzjan voerden er drie jaar oorlog om die in 1994 eindigde met een bestand. Sinds die tijd hebben Armeense troepen het grootste deel van Nagorno-Karabakh in handen plus een corridor naar Armenië. De laatste jaren vallen bij beschietingen over en weer zo'n 30 doden per jaar.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 De dader heeft zichzelf gemeld bij de politie... en is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Hij kende de vrouw die in het huis woont, maar wat hun relatie is, is onduidelijk. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn de Champions Trophy in Amstelveen... begonnen met een 3-0-zegen op Australië. Bij rust was het al 2-0 door doelpunten van Maartje Paume en Liedewij Welte. Na rust maakte Wieke Dijkstra er 3-0 van. Morgen speelt Nederland tegen Duitsland.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 De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Hoograven en knooppunt Lunette... twee kilometer door weg, werkzaamheden op de parallelbaan. Op de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar... drie kilometer staat daar een auto in brand. De A12 Oberhausen richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Zevenaar... daar is de rechter rijstrook dicht vanwege diezelfde auto die in brand staat. Dan de A16 Antwerpen richting Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder... drie kilometer door weg, werkzaamheden...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 Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij het tweede uur van Pavlov. Het programma over het menselijk gedrag. Geen sport, luisteraars, geen langste lijn. Maar een extra uur Pavlov en wel over vriendschap. Volgens een van onze gasten, de onderzoekster Beata Volker... is vriendschap een typische uiting van deze tijd. Waarom dat zo is? gaan we zo dadelijk horen. Maar we gaan het ook hebben over de leeftijd... waarop je vrienden voor het leven maakt. Over verschillen tussen mannen- en vrouwenvriendschappen... en andere soorten vriendschappen. En zijn internetvriendschappen bijvoorbeeld wel echte vriendschappen? Over al deze vragen praten we niet alleen met Beate Vulker... maar ook met filosoof Marcel Becker... en de oprichter van Hives, Raymond Spanjer. Ja, en het mooie is, als we nou eens eerst even horen... welke eigenschap jullie en jullie vrienden waarderen. Marcel... Nou, de manier waarop vrienden verschillende eigenschappen... die ze hebben met elkaar combineren. Dus als je op een... Uh, ja, maar houd dus bij jezelf. Wat uh, waardeer jij in, in, een, uh, in je beste vriend? Welke eigenschap? Uh, dat hij zo open is tegen mij. En dat probeer ik zelf ook tegen hem te zijn. En Beate? Ja, het sluit er wel heel goed aan. Het is feedback geven. Feedback over je eigen identiteit. En dan ook risico's nemen, dingen te zeggen... die ja, ik misschien minder, minder aangenaam vind. Wat, wat bedoel je met de identiteit? Uh, over wie ik krijg... Van mijn vrienden krijg ik feedback over wie ik ben. En hoe je je gedraagt. En hoe ik, uh, ja, en hoe ik me gedraag en hoe dat en, overkomt. Of uh, en, volgens en, die vrienden. En, en, en pik je dat als ze je corrigeren? Ja, natuurlijk. Want, want het zijn mensen die ik goed ken, die ik zeer waardeer. Die ik lang ken. Waar ik veel ervaring mee heb. En, en op, uh, het oordeel van mijn vrienden, daar, daar, daar hecht ik waarde aan. Ja. Raymond... Helemaal Spanja, van uh, ex-hives, moet ik maar zeggen. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ja. Wat waardeer jij in je vriend het meest? Ja, nee. ik, ik denk eigenlijk, eigenlijk hetzelfde ook. Uh, betrouwbaarheid en eerlijkheid. En uh, je beste vrienden durven vaak toch eigenlijk als, als enige uh, ja, echt te zeggen waar het op staat. En uh, ook als dat een waarheid is die je niet bevalt over jezelf, dan, uh, ja, dan zeggen zij dat. Goed. Dat wil Beja, jij Mascha, zeggen, Henk. Nou, ik wilde het niet goed zeggen. Ik dacht, ik, Zal ik het aan Masja vragen? Nee, oh, we moeten door. We moeten door. Ja, want Beate Vulker, um, u bent socioloog en u onderzoekt vriendschappen. Maar um, uh, ik vroeg me af, hoe, hoe doet u dat? Mm -hmm. uh, nou, ik ben in, in alle instantie ben ik netwerkonderzoeker. Dus vriendschappen zijn één vorm van een netwerk. Of één relatie families, van netwerk. Ik ben geïnteresseerd in netwerken in het algemeen. Families, vrienden, buren, collega's, partner, etc. En uh, uh, netwerkonderzoek probeert al die, die facetten van relaties in kaart te brengen... door middel van empirisch onderzoek. Dus we hebben een grote survey uh, in heel Nederland. En het ook The Social Networks of the Dutch proberen we in kaart te brengen. Mm -hmm. En dan worden een heleboel vragen aan mensen gesteld. Over, vooral over wat ze, welke activiteiten ze met wie ondernemen. En op die manier komen vrienden... Zeg maar in, in een soort databestand. En vervolgens vraag je door hoe, hoe lang je elkaar kent, hoe intensief, in welke mate je vertrouwt, hoe vaak je elkaar ziet, etc. Dus zo krijg je een heel mooi beeld van de uh, totale sociale inbedding van, uh, van burgers, van mensen. En hoe belangrijk zijn die vriendschappen in dat ja. netwerk? Ja, nou, uh, vriendschappen zijn de, de belangrijkste relaties die men heeft na partnerschappen. Die komen direct daarna. Dus eigenlijk ja. dichter, die staan dichterbij dan familie. Uh, ja, vaak wel. Heel vaak wel. Ja. Nou, maar ja. hoe kan dat nou? Want met die ja. familie groei je op. Die kies je niet. Die heb je al, zal ik maar zeggen. Ja, en toch wordt... Familie blijft natuurlijk een sterke band. Altijd. en familie Een, een, een broer, een vader, een moeder zullen je altijd helpen. Als je in, in nood bent. Maar met vrienden deel je eigenlijk nog meer. Met vrienden praat je nog meer over jezelf, over waar je mee bezig bent. Met vrienden heb je ook nog meer lol. Je gaat gewoon ook simpelweg uit. Je gaat bij elkaar op bezoek. Uh, de eerste liefde, die deel je toch meer met je vriendin... of met je vrienden, afhankelijk van of je jongen of meisje bent... <lacht> mm -hmm. dan met je moeder of je vader. Dus dit soort dingen dus scheppen een hele intiemere dingen ja. eigenlijk met je ja. vrienden? Ja. ja. ja. En, en dat wij vriendschap zo ontzettend belangrijk vinden in deze tijd... heeft dat dan ook te maken met dat wij niet meer allemaal zo op elkaar wonen bij de familie. Mm -hmm. We kunnen natuurlijk gemakkelijk naar een ander land verhuizen... of naar een ander deel van het land. Ja, exact. Het, het, het standaardbeeld wat zich voordoet... is natuurlijk dat mensen uh, voor de opleiding of direct daarna de opleiding verhuizen. En ook verhuizen van, weg van familie. Dus uh, dat je allemaal in hetzelfde stadje, dorpje, straatje blijft wonen... dat, dat is uh, 150 jaar geleden. Mm -hmm. Dus dat is al heel lang niet meer zo. Maar je vrienden, en dat is trouwens wel heel, heel interessant... Want dat komt uit onderzoek naar voren... dat de vrienden wonen eigenlijk best wel dichtbij. De helft, meer dan de helft van je vrienden... woont binnen een straal van vijf kilometer. <laughs> dus het is heel lokaal, maar het zijn niet familiebanden. Hè? M Marcel, Marcel Becker, de filosoof. Ja, ik zat even eigenwijs naar de andere spreker te wijzen. Want... Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Juist. <laughs> ja, want je zou dus zeggen dat via uh, huis uh, en Facebook het mogelijk is om vrienden met heel ver weg te maken. En ik kan me voorstellen dat het ook veel gebeurt. Maar toch zie je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, ondanks Huis en Facebook... dat mensen dan toch zeggen dat ja, de meeste vrienden... dat moet toch wel een zekere fysieke nabijheid ook met zich meebrengen. Dus ik keek een beetje plagerig naar, <laughs> naar Raymond. Maar zeg je dat omdat je, omdat je vrienden ook wel in, in de ogen wil kijken? Je wil ze aanraken? Je wil zien hoe ze reageren? Ja, Blijkbaar, blijkbaar. Dan nou moet ik wel zeggen dat daar toch iets aan het veranderen is. Uh, ik, ben, ik doe geen empirisch onderzoek... maar toevallige wijze spreek ik ongeveer twee keer per jaar... met een groep vier VWO-scholieren over, over vriendschap. De universiteit wil dat ik dat als een soort PR voor mijn, uh, mijn werkhoek doe... dat ik met middelbare scholieren al, al praat. vind ik hartstikke leuk. Dat doe ik al elf jaar lang. En een van de vragen die ik die scholieren dan stel is... hoe belangrijk is het dat de vriend ook dat je die regelmatig kunt zien? En ik heb de afgelopen elf jaar echt het patroon gezien... dat ze dat steeds minder belangrijk vinden. Dat ze steeds meer zeggen... ja, je kunt ook goed bevriend zijn met iemand die een stukje verder weg woont. En dat vind ik op zich heel interessant. En ik geloof dus graag wat jij zegt... Dat meer dan de helft van de vrienden nog dichtbij moet wonen. Maar je ziet wel een tendens dat die vrienden verder weg kunnen zijn. En dat vind ik ook interessant, want dat betekent... dat onze beschrijving van wat vriendschap is... ons idee van wat vriendschap is, dat verandert blijkbaar ook. Want ik dacht toen... Beate zit nee te klikken, want ik dacht toen Beate zei... Van, ze moeten bij jou in de buurt wonen. Toen dacht ik, hoe lang heb je die vrienden dan? Want we zijn nogal uh, verhuizerig geworden. Ja, maar het is niet zo dat... ze. Uh, dat ze met jou in de buurt gaan wonen... of dat ze in de buurt moeten wonen. Je zoekt je vrienden. Als je verhuist, ja, dan maak je nieuwe vrienden. En die zoek je in, in, in die mensen die om je heen zijn. Omdat je daar nou toevallig bent. En daar bent. ben je toevallig, daar ja. loop je toevallig rond. Dus is puur sociologisch onderzoek laat dat ook zien. Nou, aan de ene kant heb je natuurlijk interesse aan vrienden. Je wilt uh, uh, iemand ontmoeten. Je hebt zeg maar, verlangensbehoeften. En aan de andere kant, en dat is echt sociologie... doe je het met die mensen die je tegenkomt. Als je ja. Als je ergens werkt, heb je collega's. Als je ergens woont, heb je buren. En dat zijn alvast belangrijke pools. waaruit je je vrienden recruteert. Aan je club, als je ergens. een zangclub, weet ik veel. En. Om, over dat eh, lokale of online, dat vind ik wel erg leuk. Er was, eh, was een grote studie over de eh, sociale geschiedenis van de telefoon. 1940 in Amerika werd de telefoon ingevoerd... als zeg maar, een medium wat je in alle huishoudens ja. ineens had. En er waren dezelfde vrezen dat dat slecht is en dat dat helemaal niet kan... Het uh, was net zoals we het nu hebben met, met internet. Dat um, alles veel afstandelijker wordt. Dat het allemaal afstandelijker wordt, dat relaties verwateren, dat, het echt, dat mensen ziek van worden, dat het niet kan en zo. En dat heb je natuurlijk ook ja. allemaal, hoor je allemaal. En wat bleek, is exact hè? mensen gebruiken de telefoon om afspraken te maken. Ja, ja precies. Het wordt gewoon en, als middel ja. ingezet. Het is een middel om relaties te onderhouden. Re en nee, en dat, dat in Spanje, uh, want er ja, is nou een paar keer uh, is je naam gevallen, maar we ja. hebben je nog niet gehoord. <laughs> nee, dat, uh, dat, dat is heel erg grappig dat je dat zegt, hè, want. Uh, Heel veel mensen, vaak ouderen en zeker ook in het begin... die, die dan van hypes hoorden en hun kinderen zaten erop... of studenten, dan, dan zeiden ze van nou... ik, uh, ik bel liever, hè? dus wat dan vroeger een gevaar was... dat was dan nu weer meer geaccepteerd. Of ik spreek liever af met, me, met mijn vrienden. Alleen wat wij uh, zien... we hebben onderzoek gedaan met de Universiteit van Amsterdam. Uh, en wat je dan ziet is dat mensen hypes niet echt gebruiken... Voor, uh, om nieuwe vrienden te maken... maar veel meer om contact te hebben met de vrienden die ze al hebben. En uh, ook met hun af te spreken... En je ziet zelfs dat mensen die heel erg actief zijn op sociale netwerken... dat die een uh, beter uh, contact hebben met hun uh, kennissenkering eigenlijk. En dat ze die mensen ook weer echt vaker offline zien. Dus het, dus het is niet echt een alternatief voor fysiek contact... maar veel ja, meer een precies, aanvulling en een versterking precies. ervan. Maar ik, ik vind het wel opmerkelijk dat je nu het woord kennissen gebruikt. Want dat zijn voor mij toch wel ja. uh, uh, andere mensen dan mijn vrienden. Ja. Nee, dat klopt. En dat zeg ik ook wel bewust... omdat het hangt een beetje van je definitie af... Maar ik denk dat je allerbeste vier, vijf vrienden... die spreek je sowieso heel vaak. Daar weet je wat er gebeurt. Daar hoef je niet op hives te kijken... om te kijken wat ze aan het doen zijn. Alleen, uh, wat je vooral ziet... is dat die grotere groep van zeg 100, uh, 150 man... van, van uh, collega's, uh, buren... dat het daar heel erg nuttig voor is. Want die spreek je niet elke dag... om dan te zien wat ze aan het doen zijn. En dan is het wel makkelijker een aanleiding... om te zeggen van laten we even koffie gaan drinken... of, uh, of ja. afspreken. Uh, Marcel, uh, Raymond zegt 100, 150 mensen... Noem jij dat als filosoof vriend? Nee, ik zou zeggen dat we dan een beetje aan het inflatie van het woord vriendschap gaan, <laughs> uh, gaan doen. Uh, en daar wordt inderdaad ook wel, uh, daar ook wel grapjes over gemaakt. Dus er schijnt in Amerika schijnt iemand te zijn die, uh, die heeft 5000 vrienden via Facebook. Maar het is er nog steeds niet gelukt om aan een huis en aan een baan te komen. Terwijl die dat heel graag wil. Aha. Dus ja, dat woordje vriend Eerlijk, uh, wordt op die manier wel wat minder waard. Als er zo makkelijk iedereen vriend Wat gaat. hoeveel vrienden kan je maximaal hebben eigenlijk? Nou, ik denk inderdaad, dat, uh, dat zal Rimmel met me eens zijn. De vriendschap veronderstelt een bepaalde intensiteit van omgaan met elkaar. Veronderstelt een bepaalde uh, ja, ja, concentratie en, en veel van elkaar weten. Wat ik net zei, ook al de openheid en zo. Het lukt je gewoon niet om dat met veel mensen te hebben. Nee. Dus laten we zeggen, zo'n vier, vijf, echte... Nou, daar ben ik als filosoof natuurlijk in geïnteresseerd. Dat wordt je echte, vier, vijf, <lacht> echte vrienden. Ja, inderdaad. Nou, alleen, dat, wat is dan je definitie van een echte vriend? Want ik ben het daar al mee eens, maar... Nou, een definitie van een de echte vriend uh, dat is iemand waar je dus veel, veel mee deelt. Mm. Uh, niet alleen in de feitelijke zin. Want via internet kun je natuurlijk heel veel feiten... heel veel gegevens uitwisselen. Maar iemand waar je ook in de emotionele zin heel veel mee deelt... Mm -hmm. uh, nou, dat is uh, ook een bepaalde intensiteit brengt dat uh, met zich mee. En waarbij je dus ook weet hoe die persoon... met allemaal dingen die hij meekt uit in zijn leven... of allemaal dingen die hij doet... hoe die voor die persoon met elkaar samenhangen. Hoe het patroon van zijn leven is. En wat ik interessant vind, is via allerlei sociale netwerksites... krijg je heel veel gegevens over mensen... wat hun hobby's zijn, wat ze gisteren gedaan hebben... Welke cafés er gespot zijn en zo. Maar wat, ik wat mij interesseert is dan de persoon die daarachter zit. Ja. Nou, en dat kan maar bij een paar mensen. Ja. Be Beate, ja. klopt dat met wat jij in ja. netwerken ontdekt? Uh, ja, het komt, komt aardig in de buurt. Nou, ik, <laughs> <laughs> ik, uh, ik vind het wat en het interessante is aan die online relatie is dat we een soort explosie hebben van zwakke bindingen. Eigenlijk, ja. En dat, uh, dat, dat is sociologisch ontzettend interessant. Maar het is eigenlijk toch iets anders dan vriendschappen. Empirisch komt echt naar voren. Dat mensen hebben drie tot vier echt goede vrienden, en daarvan is één en soms twee nog de, nog de allerbeste, dus die de gaan dan de echte hartsvrienden, ja. en dat zit. Okay. En waarom noem jij dan vriendschap een, een typisch verschijnsel van deze tijd? Ja, dat heb ik in het voorgesprek gezegd. Um, ik, in uh, nou ja, in, in tijden zeg maar, dan ga ik wel een, even heel sterk terug, zeg maar voor de voor de industriele revolutie. Uh, het was dit niet een relatie die, uh, waar je het over had, die, die zo, zo, zo standaard was. We leven wel in een tijdsperk waar koester je vrienden. Hè? En dat heeft, heeft inderdaad ook te maken met dat. dat uh, ja, stad-landverschil uh, is er. Uh, kinderen verlaten het ouderlijk huis eerder. Dit soort dingen. Dus, dus vrienden komen wat eerder in, be in, in beeld en die familiebanden ja euh, hebben een andere plek gekregen hm. wat niet de waarde niet, uh, niet per se kleiner maakt. Hm. dus maar, we, ja. we, we het is laatst, een moderne relatie. Ja. hadden wij op de redactie zaten we een beetje te praten over onze eigen ja. vriendschap en toen uh, Henk toen vroeg jij je ook ineens af van goh maar um, uh, hoe zit het eigenlijk bij, bij mijn ouders? Hadden die eigenlijk wel vrienden? Ja, of waren dat meer kennissen? Of was dat eigenlijk altijd ja, familie? Ja, en dat vond ik moeilijk om daar een antwoord op te geven. Uh -huh. Waren het nou kennissen of vrienden? Hoe open waren ze daarmee eigenlijk? Want dat vind ik... Dat hoor ik bij jullie alle drie. Dat het, het, het moet echt een open relatie zijn waar je eerlijk vertelt hoe het met jou gaat... Ja. waarin je kritiek kunt verdragen van je vrienden... waar je intimiteiten deelt. En ik volg me dat af bij mijn ouders. Ja. Ze hadden een enorme kennissenkring. Ja. Okay, ik kan me ook goed voorstellen dat mensen tegenwoordig... überhaupt veel meer delen natuurlijk. Vroeger uh, had je geen internet, dus dan wist je überhaupt veel minder van mensen. Dan moest je het echt allemaal één op één horen. Terwijl tegenwoordig iemand heeft een nieuwe baan... plaatst het op huis op een Facebook en gelijk zien 200 300 contacten... Het. Dus ik kan me voorstellen dat je. Als je baas zoekt. Of als je, een een baas, zo. zoekt. Of als je baas zoekt, waarop je ja. die zwakke verbindingen weer heel erg uh, goed voor, uh, voor zijn. Alleen, uh, dus misschien is er überhaupt wel veel meer bekend over mensen. En uh, ontstaan er daardoor ook meer vriendschappen, kan ik me voorstellen omdat... Uh... Nou, ik denk het is andersom. Het is, we leven natuurlijk in de tijdsprek van individualisering. Hè? Dus ja. ego staat ook heel erg. En, en het is uh, mijn vrije tijd. Uh, en, dit is mijn, en, en dit zijn mijn vrienden. Dus dat, dat je daar ook veel meer aandacht op geeft. Ik denk het mm -hmm. is andersom. En vervolgens heb je dat online. Dus ik denk je hebt eerst die ontwikkeling in de samenleving. En dat online is een gevolg. He, die online vriendschappen ja. wat, je, wat je ziet op Facebook. Is een, is een gevolg van een tendentie die daar is. Ja. Marcel ja. ja, Wat betreft die ontwikkeling van vriendschappen heb ik ook wel gelezen dat uh, een van de voordelen als je, als, als je filosoof bent... is dat je dan wat oudere teksten bekijkt. En vroeger waren vriendschappen heel veel uh, verbonden... met de relaties die mensen in het publieke leven innamen. Vriendschappen waren erg moeilijk te onderscheiden... van zakelijke relaties of belangenrelaties. En wat we hebben gezien in de Westerse samenleving... is dat de staat en de markt... dat zijn hele grote, abstracte entiteiten geworden. Volstrekt anoniem. Volstrekt anoniem en daardoor ook heel vreemd van ons vaak. Maar doordat die, die zakelijke en die, dus die commerciële en die politieke relaties zo ja, geanonimiseerd zijn, zo abstract geworden zijn... is er dan in de ruimte die daar vervolgens blijft een behoefte aan intimiteit met elkaar te delen. En dat doen we dan face-to-face -face in vriendschapsrelaties die verder losstaan van die zakelijke en politieke relaties. Ja. Nou, ma mag ik even? Ja. <laughs> uh, Raymond, jij bent Hives ooit uh, begonnen met, mm -hmm. samen met vrienden. Hè? Ja. En dat, dat is natuurlijk altijd wel een beetje gevaarlijk als je um, ja. uh, de, de vriendschap naar uh, een zakelijke relatie ook tilt. Ja. Is, dat, is dat goed gegaan of is dat de reden waarom je nu uh, bent gestopt met gaan? <laughs> ja, ik moest weg. Ge... We hebben een enorme ruzie <laughs> gekregen. Net uh, zoals in die film. Uh. Ja, nou, dat, dat is inderdaad wel een goed voorbeeld van hoe, hoe dat inderdaad gepaard kan gaan met heel veel uh, ruzie's. Dus het is zeker gevaarlijk. Ik, uh, ik heb het gedaan samen met Flores en Koen. Uh, nou, Flores, die ken ik al, uh, al mijn halve leven. Daar heb ik al één keer eerder in bedrijf mee gehad. Dus het heeft heel veel voordelen. Omdat je elkaar goed kent, uh, kan je elkaar goed vertrouwen. En je hebt aan een half woord genoeg. Dus je, je bent zakelijk, denk ik, veel sterker. Ook omdat je zoveel kan delen. Hè? Dus uh, dat is heel erg goed. Alleen, um, ja, het kan inderdaad ook wel gevaarlijk zijn. Als je af en toe, uh, uh, ja, er kan ruzie ontstaan. Ik kijk inderdaad maar naar Facebook. Dat. Uh, het is bij huis bij jullie niet gebeurd. Nee, dat is wel goed gaan. Wordt vriendschap ook niet een beetje overschat? Ik stel die vraag omdat ik een artikel las van een uh, HP-redacteur. Die zei: Ik, ik vind het zo'n overschatten iets, die vriendschap. Ik kan heel gemakkelijk zonder. En ik ben toch echt niet een. Uh, ja. Een contactgestoord persoon? Of, uh... Volgens mij is een heel, heel makkelijk, uh, makkelijk antwoord daarop. al is dat. Ik geloof dat psychologisch onderzoek blijkt. Als mensen echt gaan kijken van wat maakt iemand nou gelukkig. Hè? Onafhankelijk welke factor kan dat een beetje voorspellen. Nou, je, hebt, je, hebt, je hebt een bepaald uh, inkomenniveau nodig om geen honger te hebben. En geen, uh, mm -hmm. geen uh, ziektes en dergelijke. Maar afgezien daarvan is uh, eigenlijk de enige factor die echt kan voorspellen. Of mensen uh, ja, gelukkiger zijn. Is de kwaliteit van hun uh, sociale netwerk. Uh, dus ook vriendschappen. Ja. Dus ja, je kan zeggen dat je het niet nodig hebt... maar ik denk dat je dan jezelf nog een keertje gaat tegenkomen. En, en hoe, meet je die, of, ja, hoe bepaal je die kwaliteit dan? Ja, daar de, de, de, zou ik het onderzoek erbij moeten pakken. Volgens mij ging het om hoeveel relaties je had... en hoe sterk die weer waren. Beate? Er zijn mensen die, die vinden natuurlijk alles in een partnerrelatie. Dat, dat, dat kan. En, en dan, of, of, of misschien ook in een familie. in een brede, mm -hmm. Dat is mogelijk. En dan, dan, en dan hebben ze nog leuk werk. En dan zeg je ja, eigenlijk hoef ik geen vrienden. Maar, maar ja, ik, geloof dat, ik deel dat wat, wat jij zegt. Ik geloof daar ook niet helemaal aan. Ik, ik denk dat, dat vriendschappen heel belangrijk zijn. En dat, dat komt ook uh, overal terug. Het percentage mensen dat, dat helemaal geen vrienden heeft... is uh, rond de 10%. Dat ja, vind ik nog best veel. Je dat vind ik ook nog best veel. En daar, onder, daar, daarbinnen zitten dan mensen die, die zoals uh, wat jij net zei... die zeggen, nou, maar ik, uh, ik hoef dat niet. Maar dan zouden we eigenlijk nog dieper moeten kijken... of ze niet toch vrienden hebben en het alleen niet zo noemen... En dan is een deel, en dat zijn dan is dan ja, ongeveer 5 of zo. Van die, die, die, dat is zorgelijk. Die zijn echt, echt geïsoleerd sociaal. Ja. En die zijn ook ongelukkig en die geven ja, zei, ja, ja, want ja. ik las ook een keer dat één op de drie Nederlanders kan zich soms enorm alleen, eenzaam voelen. Dat vond ik dan Ja, maar dan eenzaamheid en, en uh, sociaal geïsoleerd zijn gaat niet per se samen. Dus je kunt je kan ook heel met je, je ja. goede vriendschap ja. hebben en toch eenzaam ja. zijn. Ja. ja. Maar ja. dat. Niet, dat Waarom heb niet, je dan je vrienden? Uh, ja. Ja. Nou ja, je kunt dat is uh, ook, ook allemaal niet, dat moet je in een dynamiek zien. Het, het kan dat mensen, mensen, sommige mensen hebben heel veel vrienden, maar uh, ja, voelen zich toch regelmatig eenzaam. Omdat ze misschien die, ze niet... dat wat ze nodig hebben net niet kunnen delen met, uh, met vrienden. Hmm. Maar dan denken ze niet. Nou ja, dan voldoen ze niet aan de definitie die, in, die we hier zo straks besproken hebben, waar een goede vriendschap aan moet voldoen. Nou, ik vind dat dat wel heel. Het gaat ook wel. Heel, het wordt hier wel heel absoluut gedeeld. Ja, <lacht> uh, nou, we moeten het even scheppen. Het zetten. is wel belangrijk, uh, wij noemen dat multiplexiteit, dat je met vrienden veel kunt delen. Hè? Dus het is een multiplexe uh, mm -hmm. relatie. Dus, maar ja, uh, een mens heeft natuurlijk zoveel facetten. En, en je kunt iets meemaken, wat je dan toch? waar je dan denkt. Ja, ja, je bent wel een goede vriend, maar toch ik om dit met jou te bespreken. Ja, dat kan. En, je ja, en als vaak heb je verschillende het, gezichten voor ja, je vrienden. Ja, Volgens ja. mij was het William James, die ja. had gezegd... dat we eigenlijk net zoveel gezichten hebben als dat we vrienden hebben. Dus vaak ben je voor elke vriend, heb je ook weer net iets het... ander gezicht en deel je weer net iets anders. Ja, het is ook een relatie, het ja. is ook in die interactie waar dan andere ja. dingen ontstaan. Ik wil trouwens nog één ding zeggen, dat de definitie of wat mensen onder vrienden verstaan, dat dat ook cultureel heel erg verschilt. Dat is heel intrigerend, Er is onderzoek naar gedaan. Zeg maar, als je gewoon vraagt hoeveel vrienden heb je of hoeveel best beste vrienden heb je, en dan heb je in Hongarije, eh, worden dan heel weinig vrienden genoemd. Het percentage mensen zonder vrienden is in Hongarije echt het allergrootst. Nou, Italianen, Amerikanen. Enorm. Ja, Enorm. Eno, eno, <laughs> nou, maar Nederland ergens in het midden. Hè. Dus, want, uh, maar is uh, dat uh, dan uh, de definitie? Of, nou, of nou, gewoon als ik jou vraag hoeveel vrienden heb je. En dan noem je mij een getal. En als ik dat een Hongaarse collega van jou zou vragen. Dan noemt hij een kleiner getal. Maar of, hebben ze dan wel net zoveel mensen om zich heen. Alleen ze noemen het anders. En ja, de verschillen in sociale inbeding die zijn niet zo groot. Als die verschillen in getallen die genoemd worden in de vriendschappen. Ja. Marcel. Nou, het interessante vind ik dat juist dat ze zijn cultureel bepaald, maar ze zijn ook bepaald door de technologie. Dus dat, doordat wij telefoon hebben, gaan wij anders met elkaar om en gaan onze ideeën van intimiteit en van vriendschap ook schuiven. Doordat wij uh, uh, huis hebben, dus dankzij Raymond, mm -hmm. gaan wij ook anders denken over wat vriendschap is. Ja, maar dus wat iets... is het verschil dan? Ik geloof het. Uh, nou, bijvoorbeeld dat een woordje als intimiteit, hè? dus als je zegt tegen vrienden moet ik open zijn. En met vrienden heb ik intimiteit. Wij, wij associëren intimiteit, laat ik zeggen... wij als de mensen die zijn opgegroeid toen Huis nog niet bestond... Uh, de intimiteit met in een ruimte uh, klef bij elkaar zitten... en dan heel vertrouwelijk informatie uitwisselen. Maar uh, de jongeren die verstaan onder intimiteit... misschien wel dat je gewoon in staat bent... om elektronisch van alles en nog met elkaar te delen. Ja. Gewoon heel makkelijk, heel snel. Dat is ook een vorm van intimiteit. Ja, waarom niet? Maar dan verandert dus dat begrip intimiteit. Als je nou. Uh, je, je, je bent filosofie. Uh, je hebt filosofie gestudeerd. Je geeft het. Je weet vast van de oude Griekse vriendschappen. Als ja, die nou ja. hier. Er komt hier een oude Griek binnenlopen. Ja. 400 voor Christus. Die komt in ja. deze tijd. Ja. Wat zou die van onze vriendschappen vinden? Laten we hem Aristoteles uh, noemen. Daar nou. heb ik toevallig <laughs> van eens ge... Aristoteles, Dat is dus het leuke van filosofie. Dat je ziet dat in Aristoteles heeft een aantal dingen over vriendschap gezegd... en die zijn nog steeds hartstikke actueel. Bijvoorbeeld, hij heeft gezegd, je hebt drie soorten vriendschappen. De genotsvriendschappen, waarin je alleen om het platte plezier gaat. De nutsvriendschappen, waarbij je met iemand bevriend bent... omdat je gewoon wat van hem gedaan wilt krijgen. En daarnaast heb je de echte vriendschappen. Dat zijn mensen waar je echt je hele leven... <lacht> nou, en dat is iets wat ons zo bekend voorkomt. Dus ja, maar een genotsvriendschap is dus niet een echte vriend? Uh, nou, genot heeft een bepaalde vluchtigheid en snelheid. En dat is toch wat anders dan wat ze met vrienden uh, doorgaans. Uh, dus doorgaans daar deel je je dus alles het zal wel een onderdeel. Wat de Beate zei: van plezier hebben en zo. Ja, dat is een onderdeel van vriendschap. Maar het is niet de kern van vriendschap. Maar een echte ja. vriend zou toch ook alles voor je doen? In die zin heb je daar toch ook nut aan. Ja, dus het is wel een onderdeel van de vriendschap, maar het is niet, niet alleen de kern van vriendschap. Dus genot en nut, dat zit wel in die vriendschap besloten. Maar uiteindelijk gaat het in vriendschap dat je de andere waardeert... om wie die is. Niets meer en niets minder. En ja, we gaan luisteren naar een uh, ander clubje vrienden. Dat is namelijk uh, de band The Black Atlantic. U hoorde ze al in het vorige uur van Pavlov. Um, en van hun debuutalbum Reference for the Fallen Tree... spelen ze vanavond in Pavlov nog een nummer. En dat is het nummer Madagascar. The Black Atlantic. Oh, great and wondrous world How the dice of evolution came Up with a surprise To make these tiny particles come alive Come alive Think it of meaning when dust cherishes no memories, it makes you. De Black Atlantic met Madagascar. De komende maanden toeren ze nog door Nederland en Europa. Waar allemaal, dat kunt u zien op de website theblackatlantic.com. En u luistert naar Radio 1. Niet naar de Lijn, dat normaal op dit uur geprogrammeerd staat... maar naar Pavlov, het programma over het menselijk gedrag... dat ook al tussen kort over zes en zeven was. Maar dat is ook de normale tijd voor ons programma. Dit uur hebben we een special over vriendschap. We praten met Bionette Vulker. Zij is uh, socioloog en onderzoeker met Marcel Becker. Hij is filosoof en met Raymond Spanja. Hij is een van de oprichters <tie> van Hives. Uh, laten we het eens hebben over de leeftijd... waarop je het gemakkelijkst een vriendschap voor het leven sluit. Mag ik van jullie weten? Van wanneer dateert jouw beste vriend, Marcel? Uh, vanaf toen 19 was... Je ging studeren, dus. Ja, in mijn studietijd. Ja, begin studietijd. Is dat ja. toevallig of is dat nou juist een hele goede leeftijd om nee, vrienden voor het leven te sluiten? Ik denk niet dat het toevallig is, want dat is een tijd waarin je, waarin er veel om je heen verandert. Ik ging ook op kamers wonen in een andere stad en zo. Dus er gebeurt heel veel in je leven. Je onderzoekt en ontdekt heel veel in het leven. Dus je wordt heel erg op jezelf teruggeworpen. Ja, en op een of andere manier ben je dan heel gevoelig. Voor uh, leuke mensen en leuke dingen die je om je heen tegenkomt. En als je dat dan ook kunt delen, die ja, ontdekkingstocht door het leven heen, dan gebeuren de dingen waarbij je uh, ja, voor het leven met elkaar verbonden bent. Ja. Hoewel het wel interessant is om te kijken dat daarna zijn we allebei ons eigen weg gegaan en zijn er heel andere dingen met ons gebeurd. Maar op een of andere manier is de basis die er toen gelegd is in die tijd die zijn in alle tijden, wat er verder met ons ook gebeurde... die is gewoon heel goed gebleven. Dus een goede vriendschap is niet alleen iemand... die in een bepaalde periode heel belangrijk is... maar die in heel uiteenlopende periodes en omstandigheden... ook heel belangrijk kan blijven. Ja. Mm -hmm. Beate, eh, mm -hmm. jouw beste vrienden zijn ook die van die studietijd? Of? Uh, ja, nou ja, ik ben, uh, ik ben natuurlijk immigrant. Ik ben twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Dus dat is... Een beetje een aparte biografie. Dus ik heb nu mijn beste vrienden, nu, die heb ik hier leren kennen. Ik heb, nog, ik heb nog wel één van vroeger van Duitsland. Dus, dus maar wat maakt het, deel vertelt, wat hier is het wordt, Blijkt dat uit jouw uh, uh, ja. onderzoeken? Uh, uh, voor de meeste mensen geldt het inderdaad dat de beste vrienden die ze op ja, half 40 rond, of rond de 40 hebben, dat ze die al in hun opleiding hebben leren kennen. Studietijden. Dus zeg maar middelbare school en vooral dan de, de opleidingsfase daarna. En wij zaten ons ook af te vragen, wat is dat, is dat toch? Nou ja, jij hebt het deels al een beetje verwoord. Ik wil er nog aan toevoegen, je komt natuurlijk... Je laat iets achter je, meestal ga je verhuizen. En je komt in een, in een nieuwe setting met allemaal mensen die, die toch op je lijken. Want dat opleiding selecteert heel sterk. Dus je hebt, hebt al heel veel gemeenschappelijk. En je, je, iedereen maakt een nieuw begin. Dus daar en, en je hebt uh, je hebt een gestructureerd programma, dus je moet wat met elkaar en je hebt ook nog veel vrije tijd om afspraken te maken. Ja. Ja, ideale omstandigheden. En dat, zijn, dat is is ideaal. Ja. En, en, en, en, en je hebt uh, vaak ook nog geen partner of ja. geen gezin. Ja. Nee, dat lijkt me ook van belang. Ja. En je ja. hebt blijkbaar, ik weet niet, Marcel was dat ook een uh, jongen van filosofie, met wie? Je... Uh, nee. Oké. Okay. Nee. nee, ik dacht je hebt misschien ook dan nog eens dezelfde belangstelling. Ja, hetzelfde in, ja, ja. ja. Nee, maar je lijkt al op elkaar. Dat is sowieso iets wat we terugzien in vriendschapspatronen. Uh, uh, daar is een, een enorme gelijkheid. Van, ja. van opleiding, leeftijd, uh, seksen. Vrouwen en mannen zijn bijna nooit vrienden. Uh, leeftijd ook. Daar komen ja, we straks het, even op ja, ja, terug. Ja, interessant ja. onderwerp ook. En Raymond, ja. voor jou? Ja, ik heb drie beste vriendinnen. Echt waar? Ja, ja, ja, nou ja maar hij is, niet, hij is niet representatief. Nee, ik heb een aantal uh, beste vrienden en we kennen elkaar eigenlijk al uh, van het gymnasium in Hilversum, denk ik. Huh. Daar zaten we elkaar in de klas. En, uh... en zijn jullie ook samen gaan studeren? Nee, nou ten dele. Uh, drie van de vijf zijn, uh, of zeg eens goed, vier van de vijf zijn naar Amsterdam gaan studeren en um, eentjes in Delft gaan studeren, dat is Floris. En, jouw compagnon? Uh, ja. Alleen die is uh, later toch weer naar Amsterdam toe verhuisd. En uh, toen zijn we huis gestart. Goed. Die zijn, je bent eigenlijk je middelbare schoolvrienden trouw gebleven. Die zijn eigenlijk meegegaan jouw studententijd. Ja. In. Ja. Maar vaak, vaak gebeurt dat juist... Uh, ja, houden die vriendschappen op met te bestaan? Hè? De, de vriendschap die je op de middelbare school hebt. Omdat dat eigenlijk... Volgens mij het enige wat je echt bindt is dan gewoon de school en de klas en de hekel aan een bepaalde leraar en uh, dat soort dingen. En dat verdwijnt als je uh, gaat studeren. Dus ja, als, als je niet meer samen, als je niet meer bij elkaar ja. woont, als je verschillende dingen studeert, als je de een krijgt een stichting gezin de ander niet zo nou dan Maar gaat dan het blijkt het uit eigenlijk, de, de binding is dan verwaterd. Het verwaterd. Ja. Verwater, dus. dat, dat is wat Marcel uh, toeschrijft aan Aristoteles, dat is dan een nuttige vriendschap geweest. Ja, of, is, of, ja. Ja, ja, ja. of misschien wel ook lol. Ja, ja. hebben aan iemand anders, dat ja. beschrijft Aristoteles niet als, maar het zou inderdaad heel zijn. Het een hele sterke ja. maar ja, ja. Dat, dat is wat Aristoteles zegt, <laughs> wat de kern van vriendschap is, dat is dat je in elkaar geïnteresseerd bent, zoals je bent. Nou, in middelbare schoolleeftijd zijn veel mensen nog aan het ontdekken wie ze zijn. Mm -hmm. En die ontdekkingstocht deel je wel met heel veel mensen. Maar je zou in zeker zin kunnen zeggen als er zich een beetje zich heeft uitgekristalliseerd wat voor iemand je bent, dat je dan ook, en dat is dan aan het eind van de puberleeftijd, dat je dan wat meer in staat bent om die nou, vriend of vriendin voor het leven voor het leven te maken. maar Raymond betekent dat eigenlijk dan ook dat, dat jij dat al eerder wist en samen met die vier andere vrienden Daar waren wij rond ons twaalf al uit. Ja, <lacht> nou, we zijn wel enorm gegroeid sinds die nog, maar toen wisten we het wel. Ja, <lacht> nee, ik zit erover na te denken. Ik denk dat het wel klopt. Ja, alleen uh, dat ik waarom is het al zo bij ons? Want eentje die woont nu in Londen en de ander die um, ja, Floors die woonde in Delft, maar uh, ik denk wat ook wel scheelde is als je echt met z'n vijven bent. Dan soms was er dan wel een keer die zat in Londen. Of een andere die zat dan daar in het buitenland. Maar dan, omdat er zoveel banden onderling zijn, kom je dan toch weer vaak samen. En um, ja, dat scheelde daar dan ook wel bij, denk ik, ja. En jullie waren dus ook inderdaad met z'n vijven. Dus ja. die, die vriendschap deel je met meerdere dan één. Ja. En dat is denk ik ook wel... Uh, uh, uh, uh, je, dat, dat heb, je hebt er ook heel vaak één op één vriendschappen, toch Beate? Ja, is, dat, is dat een verschil dan? Is dat een ander soort vriendschap? Nou, het is een diade. In het, <laughs> uh, het is zeker een ander soort vriendschap. Het, is, het kan veel intensiever zijn. Het is echt dat, dat uh, ja, met z'n tweetjes... Ja. En dat andere is, is meer een groep met, met een groepsdynamica. En dan heb je uh, ook andere problemat problematiek uh, ja. af en toe. Of andere dynamiek in ieder geval. Ja. Dat is wat, uh, ja. wat Raymond straks aan. Aan wie schreef je dat toe? Wilson of zo? Die zegt, je laat aan elke vriend ja. een ander gezicht zien. Ja, William James. Ja. Maar waarbij ik ja, denk ja, wel van, ja. je hebt natuurlijk een groep. Uh, alleen, je, je, er zijn heel veel een-op-een de laatste Floris heb ik dan ja. uh, samen een bedrijf gehad. Ja. En met een ander heb ik weer iets anders. En... Ja. Dat, uh, ik, dat is wel, ja. Ik, wil nog, ik zit nog met die Aristoteles. Ik, zit daar toch, ik ben ja, het goed. toch niet helemaal mee eens. <laughs> <laughs> ja, sorry. Om uh, um, verschillende dingen. Ik denk, nou ja, het is wel mooi gezegd. Genoot, nut en het echte. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen... Oh, je, dat, je, dat je toch altijd iets terugkrijgt. En mm -hmm. ook iets geeft. En in die zin is het, kun je altijd zeggen... Het is, het is geven en nemen. Of je dat nou instrumenteel ziet of niet. Nou ja, dat, dat, tot en toe. Um, en wat, wat ik zelf heel intrigerend vind aan, aan nieuw onderzoek... Wat, wat wij in Utrecht gedaan hebben... is dat het soms helemaal niet zozeer om de specifieke persoon gaat. Dat klinkt heel erg. Ja. Mensen, houden, men, mensen uh, krijgen bepaalde dingen... of doen bepaalde dingen die ze belangrijk vinden met hun vriend. En vaak is dat uh, ja, echt het uitwisselen van belangrijke dingen. Daar gaat het altijd om. Echt praten. <lacht> Ook heel modern. Uh, binnen zeven jaar is de helft van je sterke bindingen vervangen. Dus, dus je netwerk verandert. Het netwerk van sterke bindingen. Waar, waar voor het merendeel vriendschappen zijn. Mm -hmm. Ook een stukje familie. Maar die blijven meer. Ja. Dus, die vrienden, dus na, na zeven jaar is de helft van je hechte vriendenkring vernieuwd. Maar je doet hetzelfde met die nieuwe vrienden. Namelijk je praat over, over dingen die je meemaakt. Okay. Dus, Hoe kan dat? Uh, nou ja... Door omstandigheden. Die één verhuist, je ziet elkaar niet meer. Misschien het verwatert. Je, maakt een op een pop, je, je kiest een andere afslag. Dus die vriendschap eindigt zelden met ruzie. Dus wat vriendschap voor het leven, zoals ik dat noemde, dat is een romantisch idee. Dat bestaat. Dat neemt niet, zo niet weg vaak. dat daar één of twee personen zijn die met je mee kunnen gaan. Maar ik heb het nou echt over, over een mm -hmm. club, zeg maar, die club van vijf, waar jij het over hebt. Nou, ja. eigenlijk zou. De onderzoek of wat de bevindingen zeggen, dat, ja. dat die niet zo stabiel zou zijn. Dat, dat is wel die... slecht nieuws op zaterdagavond. <laughs> maar, nou, ik weet het niet. Het gaat daardoor niet slechter met de, met de mensen. Wat ja, je vindt nee, weer. Is, uh, je zoekt weer. Want ja. uh, iets interessants zei je net Beate, want uh, die vriendschappen verwateren. Uh, een vriendschap. Maak je niet uit. Ja, heerlijk, toch? Of dat is uh, heel interessant in tegenstelling tot een huwelijk. Duidelijk begin, duidelijk einde, of als het uit elkaar gaat. Wel. Ja, ja. ja. <laughs> en en vrienden hebben dat hebben ja kleuters die hebben zoiets van en, ju, en jij bent mijn vriendje niet meer, hè? maar morgen kun je dan toch weer zijn. Dus die maken daar soms nog een heel duidelijk punt van. Volwassenen doen dat niet meer, het verwatert. En hoe het, komt het dat we he, laten verwateren is natuurlijk ook een eind aan maken. Ja. op de een of andere nou, ja, manier. Dan, maar waarom dan, stellen we niet dadelijk een grens van ja? Want dat gebeurt op Facebook wel. Ik ontvriend je. Ja, ja he, het maar in het, het werkelijk leven. Ja, ik heb dat nooit uh, eigenlijk. Uh, nou ja, het is natuurlijk gewoon van ook een jongen die je, tegen mij zei: en nou is het voorbij. Het is natuurlijk heel confronterend <laughs> dat, dat je, dat, ook al. Ja, het is nou, conflictvermijdend. Nou, wat je bij vriendschappen toch wel ziet... dat is het, het interessante mechanisme dat lange tijd... Uh dan ben je tegenover een vriend heel aardig en, en nou, vriendelijk... en vergeef je hem wanneer hij een keer iets vervelends heeft gedaan... of je heeft geschoffeerd of zo. Maar dan is er, kan er een omslagpunt zijn dat hij dan net iets te ver gaat... en dan word je des te bozer op hem, juist omdat hij je vriend is. Mm -hmm. Dus tussen vrienden kunnen ook de ergste ruzies kunnen voortkomen... en uit die ergste ruzies kan er ook een breuk voortkomen. Ja. Kan, dus binnen vriendschap er is er hechtheid... en dan opeens slaat het om naar een totale anti-hechtheid en een boosheid. En dat komt gelukkig wel minder voor dan bij, uh, bij bij, bij andere ja, relaties. We kennen ze uit de literatuur ja. natuurlijk wel van een literaire vriendschappen. Dat schrijvers uh, niks meer met je te maken hebben of zo. Ja. Maar ik heb het toch wel... Ik zei net, ik heb dat er nooit meegemaakt. Het is toch wel een keer dat een telefonische clash... heeft toch echt geleid tot een breuk. Van, ja? Nou ja, dan houden we ermee op. En dat was het dan? En dat was het dan. En hoe voelde je er dan hè? Belachelijk. God, ik heb het uitgemaakt. Of hij heeft het uitgemaakt. Dat is dan toch een beetje rauw, denk ik. Ja. Nou, heel, Tuurlijk. ik voelde me schuldig. Ik dacht, ja, dat kan toch eigenlijk niet? Je kan dat niet gewoon zeggen. En nou is het voorbij. dat was niet <laughs> meer goed gekomen. Nou... oké. Okay. <laughs> okay. Maar ook, ook met dat verwateren. Want ik, als ik dan naar mijn eigen vriendschappen van nou, een tijdje geleden kijk... dan hoorden die, die vrienden bij een hele duidelijke periode in mijn leven. En um, op een gegeven moment merk je dan dat je toch een beetje uit elkaar groeit. Je verandert van context, ja. van setting. Ja. En dan groei je uit elkaar. En ja. in die nieuwe setting kom je ook weer ja. hele leuke andere mensen tegen. Ja, maar ik begon en me die... ook echt heel erg te irriteren. Uh, uh, ja, je deelt oh. omdat je minder deelt. Ja. En er ontstaat een soort vervreemding. Ja. Nou zei je straks, we, we, we laten het verwateren. Omdat het uh, is een vorm van conflictvermijding. Hè? We hebben geen zin in een moeilijk gedoe. We bellen gewoon niet meer. En dan snapt die andere het ook wel dat het, uh, dat het een beetje. <laughs> dat we niet meer zo geïnteresseerd zijn. Maar het is ook eigenlijk respectloos. Uh, nou ja, het is ook. Nou ja, je, laat het, zeg maar, je laat het een soort stille dood sterven. Maar het, ja, je houdt ook de optie natuurlijk open. om het weer uh, te hervatten. Ja. En dat doe je natuurlijk ook zo. Weet je, je komt elkaar toch minder tegen. En als die. jij doet niks meer en die ander doet ook niks meer. Ja, dan laat je het maar zo. Ja. Maar op een gegeven moment kan dat ook weer omslaan. Ja. Maar sommige dat vrienden. Is het, dat is ook weer het goede nieuws. Sommige vrienden kun je echt. Nou, een hele periode niet Precies. zien. Maar zodra je elkaar weer ziet. Klik. dan ga je ja. gewoon weer verder waar je ja. bent gebleven. Hè? Ja. ja, je, kon, je, kunt elkaar uit beeld, je raakt elkaar uit beeld van elkaar. En dan. Nou, dankzij ja. de nieuwe media kun je elkaar ook makkelijker terugvinden. Ja. En, en het toch Zo weer, toch het. weer event, ja. is het, uh, het is 17 minuten voor 8. We hebben in het begin verteld dat we het ook over... de verschillen tussen mannen- en vrouwenvriendschappen... Ik vind dit wel een mooi moment. Ja, ik zou het toch jammer vinden als we uit elkaar gingen... en we het daar niet over gehad hebben. Want Beate nam al even en, en, een, een, een voorsprongetje door te zeggen... Vriendschappen tussen man en vrouw, dat kan eigenlijk niet. Nou, ik zeg niet dat het niet kan, ik maar zeg dat wij het niet, niet vinden. Precies, het komt niet. Het komt gewoon niet voor. Nou, en... ik stel voor dat we daar eerst, of we er straks even over nee. hebben. Eerst is er verschil tussen vrouw-vrouw, man-man-vriendschappen. Um... In die zin wel, zeg maar dat... Uh, nou ja, ik, ik hou het nu heel empirisch. Ik kan mijn eigen, eigen mening, die komt misschien straks nog... in reactie op mijn collega's. Maar empirisch zien we dat uh, vrouwen hun vriendinnen... heel vaak citeren als... Uh, met wie praat je over belangrijke dingen? Echt dingen die je aan het haten zijn. Die noemen hun vriendinnen. En mannen, die noemen hun vrouw. <laughs> hun echtgenoot. En uh, misschien nog één vriend, maar dan houdt het op. Dus zeg maar als het echt vertrouwenskwesties, intieme dingen, noemen mannen hun eigen vrouw, hun, hun echtgenoot... En ja, misschien ook wat jij zegt, die drie vriendinnen, dat, dat is past in dat, in dat beeld, maar niet hun vrienden. Terwijl ze okay. die wel hebben. Dus maar is een... ik, ik vraag me af of Marcel het hiermee eens is. Nou ja, uh, ik heb er geen moeite mee om ook met vriendinnen uh, dingen in openheid uh, te delen. En dat doe ik met mijn met met goede vriend, doe ik dat ook. En ik heb uh, ook een partner waar ik uh, natuurlijk uh, alles mee deel. Dus ja, misschien dat ik me dan een beetje aan dat patroon uh, onttrek. Maar ik kan me wel voorstellen, het beeld, dat bij dat zaken als kameraadschap en solidariteitsbanden en buddies in, in, in de krijgsmacht bijvoorbeeld... dat dat voor mannen vormen zijn die heel dicht tegen vriendschap aan... of waar ook vriendschapsbanden mee vervlochten zitten... en dat bij vrouwen uh, ja, bepaalde intimiteit... Uh, dat, dat, dat dat voor hen de, de kern van vriendschap uh, is. Dat kan goed zijn, dat geloof ik graag... van uh, mijn empirische buurvrouw aan de rechterhand <lacht> maar, maar, maar, maar Beate, je onderzoekt dat, je, je treft dat... maar weet je ook waarom dat zo is? Uh, nou ja, dit... Je bent geen psycholoog, maar je hebt vast wel vermoedens. Nee, maar een socioloog heeft natuurlijk ook zo zijn, zijn ideeën. Nou, wat, wat wil je nou weten? Wat, waarom? Is waarom vrouwen Waar, en mannen... Nou, waarom kunnen vrouwen uh, veel gemakkelijker intimiteiten met elkaar delen dan mannen? Oh, dat ligt aan hun sociale rol. Zo zijn ze natuurlijk opgevoed. Dat je over gevoelens ook, praat. Ook in 2011 dat... nog. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Nou nee, kijk je, je me aan nou ja, ja. Ja, omdat je zei vriendschap Duur, is zoiets is, van deze uh, tijd is, dat het, je denkt ja maar dat ja, evolueert dan mee. Ja, dat ging ik wel 150 jaar mm -hmm. terug, dus dat is nee, dat is, dat is, is simpel dat, uh, überhaupt dat die cultuur van praten en uitpraten is toch wat iets vrouwelijks. Dat gezegd. doen mannen eigenlijk niet. Ja, en dat is ja. Of minder. Mm. Ja, minder. En, ja, dat, is, en oh, dat zie je ook, ook terug aan, aan, als je, op school: jongens en meisjes. Jongens, nou, dat is toch meer. Jongens zijn gewoon heel fysieker. En samen, samen sporten, mm. dat is toch een element wat je vaker ziet. Maar dat de delen, met met, uh, de delen van de intimiteiten, maakt vrouwenvriendschappen dat dan hechter, intenser? Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat. dat het, is, het is een andere manier. Het is een, ik geloof dat niet, nee. Maar zo? Nou, ik denk inderdaad dat mannen die uh, samen een klus hebben geklaard... In, in weet ik wat voor bedrijf of organisatie. En er is een hechte band uit ja, ja. ontstaan. He, dus als jij dan samen een bedrijf hebt uh, gerund een tijdje met iemand... nou, daar zit een hechtheid in. Als je elkaar over twintig jaar tegenkomt... dan kijk je elkaar nog recht in de ogen... Hm. en zeg je van, wat een ijzersterke band hebben. Dus ik denk inderdaad dat ook uit het samen dingen doen... Uh, samen klus klaren wat mannen dan met okay. vriendschap verbinden... dat dat zeker zo hecht kan zijn als het klef-intieme... wat dan vrouwen kunnen zijn. Maar nou ja, nou ja... Daar ja. sluit ik me volledig bij oh, oh, oh. aan. <laughs> <Clef>. <laughs> dus het, het, het is een andere vorm, maar het geeft hetzelfde. Uh... Verbondenheid. Ja, want in beide gevallen gaat het erom dat je... en nou citeer ik toch maar even Aristoteles weer... <laughs> dat, dat je met elkaar deelt wat je belangrijk vindt in het leven... waar het voor jou om gaat in het leven... en dat die andere persoon op dat punt hecht met jou verbonden is. En dat kan zijn je hartgeheimen en dat kan zijn de organisatie of het bedrijf waar je in, waar je ja. in werkt. Dat, dat kan allebei. Ja. En Beate, is het om die reden zo moeilijk om uh, vriendschappen aan te treffen tussen man en vrouw denk je? Mm. Want je treft ze niet. Nou ja, dat dat zou mee Dat denk ik. Niet. De verklaring daarvoor die gaat eigenlijk anders. Die gaat dat vriendschap is heel dynamisch. Hè? En en bij vrouwen en mannen vriendschappen. Ja, je hebt dan op een gegeven moment staat de relatie aan het punt. Ja, wat wat is het nou? Worden we worden we partner? Hè? Wat beginnen we of of niet? En het komt liefde in het spel. Komt liefde in het spel. Heel mooi gezegd. Inderdaad. En uh, ja. <laughs> uh, en en dan ontstaat een soort beladenheid die, die de vriendschap moeilijk stabiel maakt. Of dat ontstaat een rare dynamiek. Maar de, komt dat en, punt altijd? Nou, nee. Nee, natuurlijk niet. Het, is, het komt vaker. Het is ook niet zo dat het nooit kan. Hè? Dus is, maar de kans uh, op, Om, op vriendschap tussen mannen en vrouwen... die is gewoon beduidend kleiner. Omdat het niet helemaal gelijkwaardig is in ja. de verwachtingen dan. Van, ik zou nou, eigenlijk ja. ook wel fysiek... Lekker klef. Lekker klef. Ik en in zou op zo, zo een moment zo Zo'n punt komt. En, en als hij niet van, van die twee betrokken mensen komt... dan komt hij ook door de omgeving. Ja. Af en toe. Hè. Dus dat, uh, en dan komt natuurlijk ook de situatie... Wat de omgeving gaat ja, dan zeggen, hebben jullie wat? Ja, die verwacht of die, die gaat hun als stel zien. En dat zijn ze niet. Dus daar ontstaan rare dingen gewoon. En het wordt nog, nog een tikje complexer... als een van de twee dan een partner heeft. Die zegt natuurlijk ook, wat, wat ga je nou alweer met die naar de bioscoop? Wat is dat? Ja. Dus dat maakt het uh, ja. uh, wat moeilijker. Maar het is niet, het is niet onmogelijk. Hè? Dus nou, uit eigen ervaring gewoon... weet ik dat het veel makkelijker is als je een intieme relatie gehad hebt met een vrouw. En dat je daarna. Ja. Uh, dan is dat onderwerp. Uh, dan is dat, is dat gepasseerd en dan ben je gepasseerd? verder gewoon ja. vriend. Ja. Ja. ja, Dan heb je het wel heel netjes uitgemaakt. Ja. Dat is het niet met knal aan de ruzie, Henk. Nee, maar dat hoeft toch ook niet. Kan... Trouwens, de kans op de, de, de, de verschillen in leeftijd. Nog één nog ding om. Dus, dus zeg maar, uh, vrouwen en mannen zijn zelden, heel zelden elkaars vrienden. Maar ouderen en jongeren, het komt nog veel minder vaak voor. Dus uh, vriendschap tussen generaties is een fenomeen wat we haast niet kennen in deze samenleving. Schappig, ja. Dat was, was bij de Grieken anders, of niet? Uh, ja, bij de Grieken was dat anders. Maar toen waren er ook wel vormen van erotische liefde... heel snel in het, uh, in het spel. Het ja, is, uh, is ja, een schone jongeling van Plato en komt, zo. Dat komt hier maar, natuurlijk uh, ook af en toe. Ja. Maar, maar dat is op zich is dat wel grappig. Want ik, ik, ik, ik herken me niet helemaal... in de strakke scheiding die Beate maakt... En zegt dat tussen man en vrouw. zelden goede vriendschappen ja, mogelijk je zouden zijn. Dat je dus ik goede goede zou zeggen: van ja, ik, ik, ik hou graag een goede idee. Ja, ja, maar uh, <laughs> wat, wat ik juist interessant vind aan vrouwen. is dat ze zo anders. en zo ongrijpbaar uh, zijn. en, en zo, zo, zo niet te begrijpen zijn. En, maar dat is prima basis om met elkaar bevriend te zijn. Want als je elkaar helemaal met elkaar kunt lezen. en schrijven en alles met elkaar. en van tevoren al weet wat de ander gaat zeggen. ja, vriendschap moet ook iets, iets dienen. Hebben, moet ook iets spannends hebben. En precies in de man-vrouw-verhouding speelt altijd... dat de ja. andere zoon van een andere planeet lijkt te komen soms. Maar dat houdt de zaak ook goed in leven. Maar het leuke is, als je dan zegt... ouderen en jongeren, die zijn ook heel verschillend... maar daar speelt dat blijkbaar niet zo... dat er dan ook een vriendschapsrelatie snel uit kan komen... Dat vind ik wel interessant om erover na te denken. Dat het anders zijn tussen man en vrouw juist heel stimulerend kan werken voor een vriendschap. Maar het anders zijn van een oudere en een jongere. Ja, misschien dat ouderen uh, uh, daar te eigen gereid voor zijn. En jongeren daar te eigen wijs voor zijn. En dat ze in die zin ver van elkaar afstaan. Oh, het, of, ik weet het niet. Deels, deels ligt het ook aan de leeftijdsegregatie die we hebben. Dus dat je op alle openbare plekken waar je bent. kom je. Alleen maar mensen tegen die uh, ja, ongeveer jouw generatie zijn. Het is hoogst zelden dat je ergens sport... en dan sport iemand die 25 jaar ouder is uh, naast je. zelden Of ergens. Nou, misschien ook nog wel cultureel bepaald. Ja. Je ziet in sommige Zuid-Europese landen... Ja. is het heel normaal dat ook ouderen uitgaan met jongeren... en dat de hele familie naar ja. een restaurant gaat of naar ja. een disco. Of, uh... ja. ja, maar in, in deze samenleving zijn de generaties ja. uit elkaar getrokken. Ja, klopt. Ja. Ja. En heeft dat er ook nog mee te maken met wat we eerder in dit uur bespraken... Um moment waarop je jezelf gaat ontdekken en ontwikkelen. Dus als je dan zo'n leeftijdsverschil hebt... dan heb je die fase in ieder geval niet samen meegemaakt. En dat die ouderen denken, ja, maar dat weet ik allemaal wel. Laat maar gaan. Nou, in die zin, de, de, de leukste gesprekken die ik heb met studenten bijvoorbeeld... die dan een generatie jonger zijn dan ik... of met mijn eigen kinderen... gaan ook over dingen waar we allebei het minst zeker in zijn. Ja. Dus als ik tegen hen zeg van, ja, ik weet hoe het zit... En dan moet je van me aannemen, nou, er zit weinig vriendschaps in. Dat is gewoon uh, bedwetigheid tegen eigen wijsheid. Ja. Maar hij zei, ja, dat is inderdaad, ik weet ook niet hoe ik daarmee moet omgaan. En ja, dat weten dan de jongeren ook niet. En dan heb je wel een soort van gesprek. Wat, en dan ga je er wel allebei op een andere manier mee om. Want je blijft gewoon, blijft gewoon een generatieverschil. Maar het ja. smeet wel een band dat je nog zoekender bent zo. Ja. En dat is dan toch een onderdeel van vriendschap samen verder zoeken in het, ja. uh, in het leven. Is vriendschap te leren? Ik dat de cursussen waren. Hoe je vrienden kan maken. En hoe je vrienden Waarschijn moet schijnt een boek voor te zijn. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja Raymond. <laughs> als ik zo vrij mag zijn. Godverdorie, Raymond. Ja, Raymond, <laughs> uh, <laughs> je hebt uh, een boek geschreven <laughs> over het ontstaan van hives. Ja, Noem Noem de titel even. Van 3 naar 10 miljoen vrienden. <hijf> ja. <hijf> maar Want dat, is, dat is jullie verhaal. Of ja, leer je klopt, daarin hoe je vrienden moet maken? Eh... Ja, nee, het, het, het is het verhaal hoe we eigenlijk met z'n drieën hype zijn gestart. En hoe dat uh, helemaal uh, is gegroeid naar, uh, naar, naar 10 miljoen vrienden. En alle, alle, uh, ja, alle rare die dingen die daar weer gebeuren. De, de onderhandelingen over overnames. De, volgens mij hebben we een paar miljoen e-mails gehad in die tijd. Dus daar, uh, daar zitten de raarste... Nou ook... Um, ook inderdaad, een relatiecrisis zit erbij, ruzies ja. tussen vrienden. De ene vriend die plaatst een foto van de ander op zijn profiel... maar die, die vriend wil helemaal niet dat die foto wordt geplaatst. Ja. Of bijvoorbeeld twee ouders, die zijn gescheiden. Die hebben een dochter en dan de vader plaatst. dan, Of die vindt eigenlijk dan dat de dochter te naakt op de foto staat... maar de moeder vindt het goed. Dus die vader die gaat er klagen bij ons. <lacht> en die moeder zegt, nee, laat maar staan. En dan moeten wij een soort van Salemons oordeel vellen... van wat je dan gaat doen met die, die foto's. Maar heeft hij nou meer vrienden opgeleverd... Of heeft het meer breuken veroorzaakt? Nou, we hebben daar geen onderzoek over. Maar ik denk dat de essentie van huis is dat het vooral uh, het contact met bestaande vrienden verbetert. En het wordt je niet... straks al zijn. Ja, ja. Het, het wordt niet echt gebruikt. en Het wordt vaak gedacht voor echt het maken van nieuwe vriendschappen. Dat, dat gebeurt ook. Maar minder uh, ik, toch. ik denk dat is nog iets van de toekomst. Dat, dat internet een setting wordt waar je uit recruteert. Dat, dat is aan het ontstaan. Dat ontstaat nu natuurlijk met die dating sites. Daar begint het. Ja. En misschien dat in de toekomst dat meer voor vrienden ook gebruikt zal worden. Ja. Maar ja. Het, het is nog ja. niet. Nee. Maar zo. Ja. En, en dat vind ik ook. Uh, er wordt soms ook wel denigerend gedaan over sociale netwerksites. Dat het geen echte vrienden oplevert en zo. En dan gaan mensen daar wat, ja, wat denigerend over doen. Maar ik ja. denk dat het is ja. net toen, toen, uh, der, toen allerlei vervoers. Uh, Technologieën werden ingevoerd. Autorijden en, en in vliegtuigen gaan en zo. Moesten mensen ook bepaalde vaardigheden ontwikkelen om goed met die technieken om te gaan. En je moet ook een rijbewijs hebben voordat je in de auto stapt. Ja. Nou, nou komt internet op ons af. Dat is gewoon gebeurd. Ja, dan moet je ook bepaalde vaardigheden ontwikkelen. En dan moet je ook met elkaar uitzoeken welke vaardigheden daar goed in zijn. bepaalde vaardigheden ontwikkelen om daar goed mee om te gaan. Is dat wat jouw dat betreft, antwoord op mijn is het... vraag? Is vriendschap te leren? En inderdaad denk ik dat we nog heel veel... als we daar goed mee omgaan... nog heel veel kunnen leren... van hoe we, hoe we, ja, hoe we dat medium... Hives en Facebook en zo goed inzetten. Nou. Het kan nog misgaan ten aanzien van privacy... Uh, ligt yeah. een ontzettend probleem. Uh, want hij zorgt ervoor dat je uh, in de beslotenheid van je eigen huiskamer... die je als heel intiem ervaart... dat je iets gaat doen wat eigenlijk publiek van karakter is. Dus je gaat je privé, je ziel, zoals je die normaal gesproken bij jezelf thuis wilt, ga je publiek maken. Ja. ja, dat leidt tot brokken. Gewoon ja. oefenen dat het later beter gaat. Tot zover deze extra lange uitzending van Pavlov. Dankjewel Beate Vulker, Marcel Becker, Raymond Spanjer. Als u wilt reageren, mail ons dan op pavlovradio.ntr.nl En uh, u kunt ook altijd nog even onze website bezoeken. Ntr.nl. En straks gaat de NTR verder op Radio 1. In Leiden is het Museumnacht. En de NTR brengt vanuit Museum Boerhaven daar twee uur lang een ode aan de wetenschap. Veel plezier. En wat ons betreft heel graag tot volgende week. En dan zijn we er weer gewoon om kwart over zes. Dag. En helaas maar tot zeven uur. Hey. Want tot acht uur Was vinden leuk. wij eigenlijk leuker. <laughs> we kunnen het best een keer over vijandschap hebben. <laughs> NTR Informatie, educatie en cultuur.